9 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. In Griekenland is nog geen zicht op een oplossing van de politieke crisis. Oppositieleider Samaras wijst de oproep van premier Papandreou af... om een regering van nationale eenheid te vormen... om samen de financiële crisis op te lossen. Papandreou bezocht vandaag president Papoulias... en kondigde daarna overleg aan met de andere politieke leiders. Samaras gaat morgenmiddag naar de president. In Griekenland wordt steeds vaker de naam genoemd... van minister van Financiën Venizelos... als mogelijke leider van een nieuwe regering. Hij zal gesprekken voeren met kleinere fracties... om tot de regering toe te treden. In Saoedi-Arabië zijn zo'n 3 miljoen moslims samengekomen... op en rond de berg Arafat voor het begin van de harts, de jaarlijkse bedevaart. Op de berg, zo'n 20 kilometer buiten Mekka... heeft de profeet Mohammed volgens de islam zijn laatste preek gehouden... Veel van de in het wit geklede pelgrims baden voor vrede in eigen land. Naar de opstanden in veel Arabische landen werd ook verwezen... door de belangrijkste Saoedische geestelijke. grootmoefti al-Sheikh zei dat de islam te maken heeft met verdeeldheid. Hij riep alle moslims op de problemen vreedzaam op te lossen. In Rome hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen de Italiaanse premier Berlusconi.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 Maar nu in Amsterdam. Meesterwerk. Nieuwekerk.nl Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van de Diabetesfonds. Met Boot. Nogmaals goedenavond. We gaan even langs de velden. Nou ja, langs de hal. Nederland, Finland, handbal, reset van de mader. Iets minder nog dan 30 seconden. Nederland gaat deze wedstrijd winnen. Tweede WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Het publiek in Geleen op de banken. Dat vinden ze leuk hier. Een feestje bouwen in Zuid-Limburg. Bult vangt de bal. Foutje aan de kant van Finland. En dan Leon van Schie. Nee, schiet op de keeper in de rebound. Kan hij de bal vangen? Nee, dat lukt niet. Spel gaat door. Finland neemt weer over. In de laatste 7 seconden. Nederland gaat natuurlijk de wedstrijd winnen. En Gerry Eilers, die al jarenlang behoort tot de wereldtop. Keert de laatste inzet nog van Finland en dus win Nederland 29-26. We gaan naar niet mee bij Roda Heerenveen. Veel interessanter dan tijdens de eerste helft in Kerkrade. Roda Heerenveen 1-2 en een dubbele wissel gezien aan de kant van de thuisploeg. Met Soetsuwin en Pluim voor de Beulen en Ramzi. En zometeen meteen op 18 meter van de goal van Van der Bussen een vrije trap voor Roda. Twee ploegen die willen scoren, het is 2-1 voor de Vriezer. Bas Tiggelen bij RTC Groningen. Nog altijd 1-0 voor RKC na een uur. Dubbele wissel aan de kant van Groningen. Daar is bijvoorbeeld aanvaller Pedersen in het elftal gekomen. Die moet dan het verschil gaan maken. Is aan de zijde gaan spelen van Texera. Groningen gaat duwen. en zal wel moeten. Wat staat dus achter? En Feyenoord, NEC en die houtkamp. Feyenoord ook achter 1-0 tegen NEC. Doelpunt van, van de veld in de zesde minuut. Feyenoord eh, drukt richting het doel van NEC. Maar is nog niet succesvol. Kan eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, niet lang meer duren. Met Kiss on my list. We gaan naar Curasau. Daar weet Marts Smets wie de ronde van Curasau heeft gewonnen. Uh, ja, dat weet ik, want dat heb ik net voor met eigen ogen kunnen aanschouwen. Het was een mooi duel en een sprintduel en dat is de Duitse masterpiebel van de Skill Shimano ploeg die net even wat sneller was dan Andy Slek, Hé, hey, wat verrassend zou je zeggen dat Slek daarbij kwam en de nummer drie was Johnny Hogeland, de nummer vier Jelle van Endert, dan heb je renners van naam en er zijn nog twee van die hele leuke Antilliaanse jongens die mee zijn kunnen gaan in die kopgroep en die zijn hier na twee minuten op achterstand binnengekomen. En dat vind ik eigenlijk het, het, het, het leukste om te vertellen. Dat er twee van die kerels zijn. Eén heette Giazi Sulvaran. En die kwam echt op een heel klein stukje achterstand binnen. En nu komt pas Frank Slek binnen. En nu komt Mas Sagan binnen. En nu komt pas Pim Lichtheid binnen. Dus er zijn toch uh, van die talenten op de, op de eilanden hier die dan mee kunnen rijden. En die jongens die hebben het goed gedaan. In ieder geval is Steven Kruiswijk nu ook binnen. En dan heb je de grote namen heb je binnen. Er waren er hier zo'n 250 aan het vertrek. En dat was wel erg mooi, Ronald, om te zien. Uh, na twee kilometer zei Frank Slek, hoe kunnen we nu meteen 200 man lossen? Toen zijn ze heel hard gaan rijden gedurende twee kilometer. En vervolgens hadden ze een kopgroep van 20 man. Zo simpel zit wielrennen eigenlijk in elkaar. De de editie van de Amstel Curaçao uh, race is dus gewonnen door een Duitser. Die Duitser die steeds beter en beter wordt. Marcel Kietel is een goede sprinter en wordt een hele goede allround renner als die zo doorgaat. En nu mogen deze renners echt met vakantie. En ik kan een klein geheim verklappen. Dat gaat met een klein borreltje vanavond ingezet worden. <laughs> We gaan naar uh, Rachtal Niemeijer, want het is spannend bij Roda Jereveen uh, sinds die 1-2. Absoluut, we zitten in de 69 e minuut. Het is uh, de bal van uh, de doelman van de thuisploeg die naar de linkerkant gaat. Uh, de voorzet maar ineens, de lange bal beter richting Mats Jonker op de punt van het Heerenveen-Strafsomgebied. Maar die uh, bal komt terecht bij de toelman van de Vriezen. Dat is Brian van de Bussen. Die doet er heel lang over om de bal op te pakken met Malki in zijn buurt. En dan heeft Van de Bussen geen haast. Ja, waarom zou die ook? Hoewel, het is nog wel eventjes natuurlijk dik 20 minuten tot aan het einde. Daar is zijn trap richting Dost. Vukovic mist de bal. Dost kan verder. Maar Biemans is bij de les en kopt de bal weer vooruit. Richting de middencirkel. Waar Sucu in staat. Die is goed ingevallen. En dan toch balbezit voor Herenveen aan de rechterkant van het veld. Een afgeslagen bal. Narsing in balbezit. Op de vleugel daar met de flederers tegenover hem. De gelegenheidslinksback. Die bal wordt als laatste geraakt dan door Narsing. En dat betekent dat Vlederes een meter of 15 vandaan bij zijn eigen cornervlag een ingooi mag gaan nemen. Voor de thuisploeg die het heft weer wat in handen heeft genomen. Maar je vreest wel een beetje dat zo meteen de kans bestaat dat er een uitbraak komt van Ereveen. Dat is een, een grote kwaliteit van de Vriezen met die snelle mensen. Narsing en Asaidi. El Akjawi komt in bal bezitten. Een meter of 20 over de middenlijn. Met daar ook in de buurt Asaïdi. Speelt de bal wat te ver voor zich uit. Donald ertussen. tussen. Maar balverlies en dan is er pluim. Voor opluchtingen, zorg achterin bij Roda. De ruimte ligt op links bij Jonker aan de linkerkant. De hoogte van de middenlijn. Diepe bal lijkt me wat te hard. En die wordt nog achteraan gelopen door Soetsuin. Maar die gaat het niet halen. Het blijft 2-1 voor Herenveen in Kerkrade. De Groningen uit het in de tweede helft al beter. Dat was tegenwoordig. Jawel, het is wel dreigend, maar het is niet, uh, er zijn niet heel veel kansen. Het zijn allemaal van die momenten dat je denkt, ja, als hij een keer goed valt, dan kan hij er maar zo in liggen ook. Maar dat is niet zo. 71 minuten, zegt de klok. En het scorebord ernaast zegt RKC nog altijd op, met een 1-0 voorsprong op Groningen in deze wedstrijd. En wat Groningen dan maar probeert, dat zagen we zo even met Van Dijk schieten van afstand. Nou weten we sinds vorige week dat hij dat goed kan. Toen maakte hij van uh, 25 meter, net als kieftenbel trouwens, gek genoeg, ongeveer vergelijkbaar van die afstand. Allebei hun eerste goal voor Groningen. Hij probeert het nu weer. Ik vind het wel opmerkelijk dat dat van RKC dan ook mag. Want je hebt dat toch gezien, neem ik aan. Dus dan ga je er een beetje in de weg lopen. Dat deed Castellon eigenlijk niet goed. Groningen heeft wel vooral de bal. RKC terug op de eigen helft. Hoopt op een counter. Heeft Alakmak, die nu trouwens een overtreding maakt tegen Hierrié, in de ploeg gebracht. In de hoop dat dat met een snelle counter wellicht nog zijn waarde kan hebben. Nu moet Alakmak verdedigen. En... Geeft hij hier een zweepertje en levert dat Groningen een vrij schop op. Holla, ook in de ploeg gekomen voor Events bij Groningen, heeft hij vrij schop genomen. Zo heeft Groningen eigenlijk nog maar drie echte verdedigers. Holla natuurlijk van origine in middenvelder. Gaat nu een voorzet geven. Texera aan de lucht in. En niet alleen hij, daar is Andersson bij in zijn rug. Want die bal, gek genoeg, wordt dan door niemand aangeraakt. En dit zijn dus van die momenten zoals ik dat zo even omschreef. Het zijn allemaal momenten als hij een keer goed valt, dan kan hij er maar zo in. Want dit soort momenten heeft Groningen inmiddels 4-5 gehad. Maar ze gaan er allemaal net niet in. Of zoet ligt in de weg. Of het gaat naast of het gaat over. 18 minuten nog. En RKC leidt nog altijd tegen Groningen. De Feyenoord staat nog steeds achter tegen NEC. Is de storm uit Rotterdam al een beetje geduwd, Andy? Een beetje, Ronald, de laatste vijf minuten. Maar daarvoor was het toch echt heel stormachtig. Met kansen voor Ruben Schaken twee keer. Opvallende rol voor Ron Vlaar in deze wedstrijd. Hij is centrale verdediger en we hebben hem eigenlijk veel te weinig in aanvallend opzicht gezien dit seizoen. Maar vandaag schuift hij heel regelmatig in, geeft mooie paasjes, heeft het duidelijk naar zijn zin. Maar zijn mooie paasjes hebben nog niet kunnen zorgen voor een doelpunt voor Feyenoord en wel we hebben we een doelpunt gezien van Nick van der Velden van NEC. Dus leidt NEC met 1-0. Scheune de bal naar George aan de rechterkant. Nec zelden in de buurt van keeper Mulder, maar nu dan wel met George die nog steeds in balbezit is. Maar Bas, jij hebt iets. Individuele klasse van Andersson zorgt er dan voor dat RKC en Groningen weer gelijk staan in de 73ste minuut. Het wordt 1-1 in Waalwijk en Andersson met een heel klein verneinig dribbeltje laat twee, drie spelers zijn hielen zien. Heel makkelijk hoe hij er eigenlijk tussendoor loopt en vanaf een meter of 18 schiet hij de bal in de verre hoek zoet. Duikt wel, maar Zoet is gewoon te laat. Omdat hij denk ik ook dat Schot laat ziet komen. Het is ook goed geplaatst. Het zit prima in de hoek. En Petter Andersson zorgt ervoor dat RKC Groningen weer gelijk is. 1-1. Ja, het was even gevaarlijk voor het doel van Feyenoord. Met NEC een en van de Velden die de bal voor langs schoot. En nu is het Vados die de bal heeft. Vados probeert te langs te gaan. Maar Vlaar staat uitstekend in de weg. En dan kan er gecounterd worden door Feyenoord. Als Elamadi opschiet, maar dat doet hij niet echt heel snel. Gaat de bal toch naar Schaken. Die is even uitgeweken naar de rechterkant. Wordt opgevangen door Sch Schmofs. En dan is dat een normaal een vrije trap, zou iedereen denken. Maar scheids- en grensrechten denken er anders over. De bal ging over de zijlijn. Laatst geraakt door Ruben Schaken. En dus NEC gooien. NEC dat na 29 minuten nog altijd met 1-0 staat tegen Feyenoord. Roda constant in de aanval. Hier de Veen met uitvallen, Dat is een beetje het spelbeeld hier in Kerkrade. Het is 2-1 voor de ploeg uit Friesland. En een gele kaart gezien voor Brian van der Bussen. De goede verstaande had al begrepen dat van der Bussen veel tijd rekt. En daar heeft de Belgische leidsman direct. Genoeg van. En die trekt de derde gele kaart van deze wedstrijd. Nog wel 2-1 voor Herenveen. Dat inderdaad gokt op uitbraken. Misschien wel nu. Nee, want de hoge bal wordt gepakt door rechts achterin bij Roda via Donald. Gaat het richting Malki, Ook nog niet zijn wedstrijd. De wedstrijd van de Syriër. bal weer naar voren getrapt bij Herenveen, Weer opgepakt door Montaigne, Verkeerd geraakt bij de middenlijn door El Achoui. Zo zitten we even in een wat slordige fase van de wedstrijd. Ik kan ik vertellen dat we zojuist een zeer fraaie vrije trap zagen van Vlederes. Een tikje van Elm op de benen van Sutsuwin. De afstand tot de goal was 18 meter. En Vlederes zijn vrije trap echt maar rakelings links langs de kruising. Sutsuwin in bal bezit in de as van het veld. Goed gezien dat er iemand mee is aan de linkerkant. De voorzet is zeer matig. En dat is Vlederis uh, die die voorzet geeft. Krijgt misschien wel een herkansing. Moet dan wel aan de bak in het duel met Jan Maat. En die is hem vooralsnog de baas. Want tikt de bal over de zijlijn. Een kwartier nog op de klok. Heerenveen leidt in Limburg met 2-1 tegen Roda. Zit er na die 1-1 meer in voor Groningen, Bas? Dat willen ze wel. RKC heeft nu wel even de bal op de helft van Groningen. Maar ik vermoed eigenlijk dat Groningen zal proberen om het spel van laten we zeggen, de afgelopen 15-20 minuten wel... Vol te houden, dat betekent de tegenstander terugduwen. Hoewel, doen ze dat echt? Texera stoort nu wel als RKC de bal achterin heeft. Via Martina, die hem een hijs naar voren geeft. De bal vliegt over Casteljon heen en komt dan in de loop bij Holla. Die hem terug aflevert bij zijn doelman Van Lodi heeft in de tweede helft echt helemaal niets meer te doen gehad. Uitverdediger van Groningen is moeizaam, maar loopt goed af. Nee, loopt niet goed af, omdat Burnett de bal die hij krijgt van Van Dijk... allemaal van die ballen die net niet passen, niet kan binnenhouden... Ingooien voor RKC dat op die manier toch weer een beetje lucht krijgt. Maar ja, waarom zou de thuisclub niet de rug kunnen rechten en zeggen nu wij weer? Zou ook maar zo kunnen. Snow heeft de bal. 10 meter over de middenlijn. Snow handig langs een man. 25 meter van het doel. O, goed gegeven zegt Castiljon. Ramt daar die bal ineens. Nou ja, naast het doel uiteindelijk. Maar het was een goede aanval. Snow is daar eigenlijk zoals altijd bij betrokken. Geeft de bal mee in de loop. Beetje aan de zijkant. Heeft denk ik voordat hij zijn man passeert al gezien waar hij met de bal naartoe wil. En hoewel nog onder druk van Holla kan Castiljon toch schieten. En de bal vliegt een half belletje naast het doel van Groningen. Zo is de ploeg van Huistra ook weer gewaarschuwd. Het is nog niet gedaan in Waalwijk. Krijgt NEC ook nog kansen en niet zo. En die tekort ook. Uh, twee achter elkaar. Schot van Vados. Een uitstekende redding van Mulder waar veel kritiek op is. De keeper... Van Feyenoord. Hij zou niet aan de uh, verwachtingen voldoen. In ieder geval niet dat hij zo goed is als men hoopt bij Feyenoord. Maar hij behoede Feyenoord voor 2-0 achterstand. Na een uitstekende inzet van Vadoc. En daarna nog een schot gezien van Schöne. Ook weer gestopt door Mulder. Dat betekent dat NEC wat uh, uit de schulden begint te kruipen. Na het uh, offensief van Feyenoord uh, van de eerste 25 minuten. Nu een overtreding. Zo lijkt mij van George. Is ook uh, geconstateerd door scheidsrechter van Ziegem. En dus krijgt Feyenoord uh, op de middenlijn zo'n beetje een vrije trap. Die is snel genomen naar Ron Vlaar. Kijk wat hij ermee doet. Die speelt hem even breed naar... De Vrij terug naar Vlaar en dan uh, Vlaar naar voren, naar Klaasie. Nog weinig van gezien in deze wedstrijd. Klaasie uh, terug naar Vlaar en dan is het uh, heel langzaam opbouwen. Ja, NEC vindt het best daar met een mannetje of acht uh, uh, in de buurt van het strafschopgebied uh, te verdedigen. En nu moet de bal de diepte ingaan. Gebeurt ook, maar wordt onderweg aangeraakt door Latu perissa Nee, het gaat nog niet goed met Feyenoord na 32 minuten. Ook nog altijd die 1-0 achterstand tegen NEC. Roda Heerdeveen, racht nog niet mee. Ja, het is een wedstrijd die een gelijkmaker van Roda verdient. Maar de vriezen van Herenveen op een 2 1 voorsprong. Mitchell Donald met een vrije trap op de punt van Strafschopgebied. Bal laag smak. Zeer zwak ingeschoten door de oudspeler van Ajax. En die bal die komt dan achter Flederens terecht. Die staat nog maar een meter of tien voor de middenlijn. Zo ver ketst die bal eigenlijk via een Heerenveen-speler terug. Flederes aan de linkerkant houdt de bal niet in de ploeg. En daar dan Heerenveen met Narsing. gaat de middenlijn over. Speelt de bal wat ver voor zich uit. En daar zit Montaigne uitstekend bij. die nog wel voor de afgeslagen bal... En dan zit Kums inmiddels alweer op de helft van Heerenveen. Via Djuricic opnieuw Kums. En dan opeens de diepte ingespeeld. Waar is de linksback van Roda JC? Want Asaidi op avontuur. Bal komt richting Dost. Maar weggehaald door Piemans. vlak voor het doel van Roda. Opgepakt door Djuricic. Combinatie dan met Nassin. Judy Djuricic krijgt terug. Hij wil daar een partijtje gaan hoog houden. En daar heeft Roda dan de smies in. Want Jonker gevonden aan de rechterkant. Roda verdient echt meer dan een nederlaag vanavond. Maar volgens nog leidt Heerenveen met 2-1 in minuut 78. 1-1 is het bij RKC Groningen, Bas Tichler. Burnett uh, kopt een bal weg, dat doet hij in de richting van de middenlijn. Dan moet Tadic proberen de bal binnen te houden. Dat lukt wel, maar pas uh, als hij met zijn handen heeft aangeraakt. Nee, dan is die bal ook gewoon buiten geweest. Al probeert hij hem nog te vangen. Dat heeft allemaal niet zo ongelooflijk veel zin meer. Ingooi voor RKC, die Snow inmiddels heeft uh, gekregen. De bal aan de voet op de helft van Groningen. Dan proberen mensen voorin te bereiken. Er is weer een nieuwe naam bijgekomen, want uh, ten voordeel is ook naar de kant gegaan. En Aoua Sar is in het elftal gewoon bij RKC. Terwijl er nu nog een keer gewisseld gaat worden aan de kant van RKC. En dan gaat Casteljon ook naar de kant. Zo zijn de drie spitsen waar RKC mee begonnen. allemaal naar de kant gegaan. En voor hem komt uh, Vachtali in het elftal. Dat is, geldt eigenlijk ook voor Alkmaak. Het zijn jonge aanvallers die snel zijn, handig aan de bal, technisch goed. En dat betekent dat de kaarten van Brood wel op tafel liggen. Want hij hoopt maar met een uitbraakje op die manier nog gevaarlijk te worden. Dat RKC meer tevreden is met een punt dan Groningen inmiddels. Dat mag duidelijk zijn uit de reactie zo even van Casteljon. Die eh, nadat hij de bal kwijtraakte in het duelm nog een tikje gaf. Even de bal wegtrapte en leverde hem nog geel op trouwens ook. Terwijl nu Snow van grote afstand schiet in de handen van Van Loo. Nee, het lijkt er toch op dat Groningen de ploeg is die hier nog gaat proberen om voor de winst te gaan in de laatste tien minuten.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 You were innocent. Took this heart and put it to hell. But still, you're magnificent. I, I'm a boomerang. Doesn't matter how you throw me. Turn around and I'm back in the game. Even better than the old me. But I'm not even close without you. If you ask Kevin de met Not over you. Het lijkt wel of, uh, fijn, of NEC het niet zo moeilijk meer heeft, Andy. Nee, ja, dat klopt, Ronald. Maar dat komt ook omdat de backs bij Feyenoord dat zijn gewoon zwakke punten in het elftal van Ronald Koeman. Die komen er niet lekker overheen. En als ze er overheen komen en een kans krijgen, dan is het zoals Leerdam net toonde: lichaam moet je dan over de bal houden, boven de bal houden. Dan schiet je de bal niet zo hoog over het doel heen. Terwijl hij vrij kon schieten richting het doel van Babos. 1-0 nog altijd een voorsprong voor NSC. We zitten in de 40ste minuut van deze wedstrijd. Nog vijf minuten te gaan. Andere bek. Martis Indy. Ook geen sterke uh, vertoning uh, gevend vanavond. Heeft de bal gepaast op de Vrij. De Vrij naar Gudetti. Oh, oh, oh, Gudetti. Laat de bal van de voet afspringen. Maakt dan een overtreding gezien door Van Zichem. Nee, ook Gudetti is niet in uh, goede doen. Hij heeft van de week uh, te horen gekregen dat hij wat meer zijn voeten moet laten spreken dan zijn mond. Met de pers in ieder geval. En uh, moet dat maar tonen op het veld. Dat heeft hij nog niet gedaan in de eerste 40 minuten. Eén keer een actie waarbij die bal in het net schoot. Maar voor de rest nog weinig uh, van de man van Manchester City uh, gezien. Bal gaat de diepte in. Wordt gekopt door Schöne. Dit komt er wel wint. Maar dan is het Vlaar die er goed tussen zit. Feyenoord gaat weer in de aanval met nog een vijf uh, minuten te gaan in de eerste helft En een 1-0 achterstand tegen NEC. Houdt Heerenveen die voorsprong gewoon vast? Erachter? Ik durf mijn handen er niet voor in het vuur te steken. Het is uh, 2-1 op bezoek bij Rode JC. Nog 6,5 minuten te gaan. Het begint op het kerkraam beleggen te lijken, want uh, ja, Heerenveen moet achteruit en Hereveen uh, heeft het lastig. Uh, er is gewisseld met zwek in de ploeg voor Narsing. Dat leidde tot discussie aan de kant uh, bij Heerenveen tussen Jans, de coach, en Narsing. Maar eerst maar eens kijken wat El Achiaoui uh, doet aan de linkerkant. El Achiaoui, dan uh, de voorzet van Assai die richting Dost. Maar daar zit de verdediging van Roda goed bij met de voetbalfiets. Inmiddels Roda snel weg van de eigen helft. De helft op van Heerenveen aan de rechterkant van het veld met Martijn Montijnen. Rechterverdediger naar Malky. Bal is te zwak en opgepakt daardoor Michel Breuer. Die we nog een keer een flinke trap op de Achillespees van Jonker hebben zien geven. Was eigenlijk gewoon een directe rode kaart. Maar de scheidsrechter zag het niet. Een uitermate gemene actie was dat van Breuer. Totaal onnodig ook ergens rond de middenlijn. En dan is er, uh, voor, uh, ja, dan is er uh, opeens gefloten. Geen idee waarom, want de bal is in het spel. Nou, hoe dan ook, het blijft 2-1 voor Herenveen met uh, een minuut of vijf te gaan. RKC, de thuisploeg moest het proberen voor jou, Bas, tegen de dat dan? Nou, dat proberen ze wel. Het is 1-1, maar ze hebben de paal geraakt. En niet alleen dat, ze krijgen nu een uh, vrije schop ook op een meter of wat buiten het strafstofgebied. Maar die bal ligt tegen de achterlijn aan. Het is eigenlijk een soort wat uh, korte corner. En dus iedereen verzamelt in dat stafselgebied bij Falou. Oh, een variant. Van Peppe brengt dan de bal laag in bij Aouassar. Die met zijn rug naar het doel staat. Dan wel wegdraait. Als hij wil schieten moet het met rechts. Bijna uitglijdt. Dan de bal dan voor de goal krijgt ook. Maar wil er eigenlijk wel iemand schieten? Nee. En dan zegt Hiarie. Dan trap ik de bal wel weg. Maar de paal geraakt dus. Vachtali, de invaller, uit een rebound. Nadat Alakmak de vuisten had getest. Zoals dat zo mooi heet van Falou. Die bokste de bal weg naar de zijkant. Daar stond Fachtali. En die had hem eigenlijk voor het inschieten. Maar raakte de paal. Dat was de beste kant van de afgelopen 10 minuten. Ontstond wel uit een counter, want het is zo dat RKC dan gevaarlijk wordt, maar voor het overige eigenlijk terugloopt. En hoopt dat Groningen niet te veel verzinnen kan. Nu moet Van Peppen een overtreding maken op Tadic om de tegenstoot van Groningen eruit te halen. Dat levert Van Peppen dan een gele kaart op de derde gele kaart in deze wedstrijd. En belangrijker nog, het levert Groningen vrij schop op. En dat betekent dat nu, waar we zo even keken naar alle aanvallers en verdedigers in dat strafveldgebied van FC Groningen, staan ze nu allemaal in dat strafveldgebied van RKC, waar Jeroen Zoet nog probeert om de poppetjes op de juiste plek te zetten. De verdedigers van Dijk, ja ik wou zeggen, Ivens is er natuurlijk niet meer. Van Dijk staat daar wel, Andersson staat daar, Pedersen die in de ploeg is gekomen staat daar. Maar het gaat ineens op de lat, op de lat. Die vrije schop van Holla, belandt ineens op de lat, daar had niemand rekening mee gehouden dat dat kon. En ook zoet niet. En zo staan we dus ook op dat vlak weer gelijk paal en lat geraakt. En allebei een goal gemaakt. 1-1 in Waalwijk. Nog een uh, drietal minuten. De Kuip en die Houtkamp. Twee minuten nog buitenspel voor Ruben Schaken. Dus een vrije trap voor NEC. 1-0 de voorsprong voor NEC. Eerste 25 minuten stormloop richting het doel van Gabor Babos. Maar daarna is het wat stiller geweest. Ik had het net over John Guidetti. Hij krijgt ook heel weinig speelbare ballen als pit zijnde. Veel ballen hoog voor de pot. En dan moet hij maar zien te winnen van die grote verdedigers van NEC. Onder andere Rens van Eijden die een goede wedstrijd speelt. Nu balbezit aan de linkerkant voor Conboy. Die moet uitkijken. Heeft de gele kaart. Maakt een overtreding. Maar die voor hetzelfde geldt. De tweede gele kaart voor kon krijgen. Nu speelt hij de bal de diepte in de richting George, maar daar komt de bal niet terecht. De bal wordt weggekomen. En dan is het Van Eijden, die met veel overzicht en geduld de bal even terug speelt op Babos. Terecht natuurlijk zo vlak voor rust, omdat NEC zijn NEC van Van Eijden met 1-0 voor staat. En Babos kan de bal naar voren rammen. 1-0 nog altijd met een minuutje te gaan in de eerste helft. Hoe lang heeft Roda nog om gelijk te komen tegen Heerenveen? De laatste drie minuten zijn echt wel ingegaan. Een vrije trap voor Flederus, 2-1 voor Heeren Veen. Bal wordt weggekopt daar achterin bij Heeren Veen. Hij wil maar niet goed vallen voor Rode JC. Heeft ook wel een klein beetje te maken met een gebrek aan voetbalintellect. Want heel intelligent wordt het allemaal niet uitgespeeld daarvoor in. Heerenveen doet dat toch wat slimmer. Staat natuurlijk ook achter de bal. Dat is altijd wat eenvoudiger dan ervoor. Maar het is 2-1 voor de Friese. Wat kan er nog met een bal van... Uh... Donald richting de rechterkant. Malki, bal op de voet van El Achoui Op de punt van het strafschopgebied van Herenveen raakt de bal eigenlijk verkeerd. en gaat over de zijlijn. Dan laat Ron Jans de bal keurig liggen voor Vlederes. En uh, die twee kennen elkaar nog wel. Uit Groningen waar ze samenwerkten. Vlederes heeft de ingooi inmiddels genomen. Vukovic speelt breed. doet dat in de middencirkel. Dan aan de linkerkant van het veld is het de Mitchell Donald. Zoekt de vrije man. Die vindt hij een soetsuwin. Op de punt van het Maar dat wordt doorzien door Kums. En die wil weg, maar Wielaert heeft dat in de gaten. En uh, via het been van Kums gaat de bal denk ik over de zijlijn. Nee, niet eens. Maar het levert voor de rest geen gevaar op. Nog een 1 minuut en 40 seconden. 2-1 voor Heerenveen bij Roda. Het lijkt erop dat de RKC sinds lange tijd weer een puntje gaat halen. Bas Stigler. Nou, vier nederlagen op een rij. En dat uh, kan tegen Utrecht en tegen Twente misschien wel. Maar zo vond men tegen VVV en Excelsior toch eigenlijk niet. Wat gebeurde wel. Nu is het 1-1, de slotfase nog een half minuut. Wordt het nog mooier voor RKC? Kan ook wel zo. Met een uitbraak. Als tenminste Fachtali, die dus de paal raakte een paar minuten geleden, de bal goed aan Oua had meegegeven. Maar dat deed hij niet. Die bal die rolt door naar van Lo, die nu halverwege zijn eigen helft staat. En de bal een slinger naar voren geeft. En daar hoopt dat die bal onder controle kan worden gebracht door Andersson. Dat lukt Andersson niet, omdat hij in de dekking staat bij Martina. Die daar in dat centrum dus de hele avond met van Mosselveld staat. En dat oogt eigenlijk ook helemaal niet raar. Een heel seizoen zit je te kijken naar Drost en Ramos. En die zijn er allebei niet bij. En dat loopt eigenlijk gewoon door. Dat is knap. Balverlies van Groningen. Dat is dom op het middenveld. Kieft en belt. Verslikt zich. En uh, Snow is weg. Drie minuten extra tijd, zegt de vierde official. Daar heeft eigenlijk niemand oog voor. Want uh, Alakmak wordt bijna bereikt door Snow. Maar Alakmak wordt bijna bereikt. Dat had u al begrepen. Is niet hetzelfde als Alakmak wordt bereikt. En uh, Dus komt hij net een pasje tekort om daar de voet tegen de bal te zetten in dat Groningse strafselgebied. Ik denk dat het nog gewoon leuk blijft tot de allerlaatste seconde hier in Waalwijk. 1-1 is het. Dat kan ook wel eens het geval zijn in Kerkraai. Heb... Oh, uh, graag naar... Ik weet het wel zeker, want Heerenveen met 2-1 voor tegen Roda, maar met de rug tegen de muur. En Ron Jans is er absoluut niet uh, gerust op. haalt ook uh, Asaïdi van het uh, veld af, brengt een nieuwe man met wat meer energie. Van La Parra is, uh, is dat, die na een proefperiode deze zomer een contract in Heerenveen komt tekenen. Aan de, midden, uh, aan de linkerkant van het veld. Over de hoogte van de middenlijn is het uh, Judy. Zien ze die bal dan via de benen van Piemant, Zo keihard het de in van Roda. Er zit er eentje die voelt op het achterhoofd, wie dat is, weet ik niet. Maar het zal ongetwijfeld even pijn doen. Niemand kon er wat aan doen, jury ziet ze zeker niet. Maar we gaan kijken naar de ingooi van Rode Jesse voor de middenlijn. De extra tijd loopt, maar die duurt nog meer dan 3,5 en een halve minuut, zie ik nu. Het is rust in de Kuip. Ruststand Feyenoord NEC 0-1. Doelpunt van de Velden. Was wel een uh, hele zware buitenspellucht. RKC Groningen in de slotfase. was tegelig. Groningen komt in de extra tijd. Tadic wil schieten met rechts. En schiet de bal maar net naast. Dat is uh, centimeterwerk. Deze bal draait naar de tweede paal. Maar draait er net aan voorbij. Zoet staat aan de grond genageld en kijkt op. En denkt, uh, gaat dat goed? Nou, het ging goed. En hij mag een doeltrap gaan nemen. Neemt daar, niet, uh, of neemt daar de tijd voor. Heeft geen h Dat geeft al aan. Dat RKC meer dan dat de tegenstander dat is, ook met het oog op de natuurlijk, zal denken een puntje is eigenlijk wel prima. dat Holla zo even uit die vrij schop ook nog de lat raakte, had dat dus zomaar anders kunnen aflopen. Doeltrap van Zoet, de extra tijd zegt uh, nog een minuut over, ruim. Terwijl de bal nu door Auwassar wordt doorgekopt, maar door Holla wordt opgepikt. Holla nu wel opgejaagd door Auwassar, speelt de bal terug Van Low. Van Lo krijgt ook nog bezoek daar van een andere invaller. Fachtali, die dus de paal raakte voor RKC. Dat nog maar eens in herinnering gebracht. En Braberg pikt dan de ballen op op het middenveld. En dan kan Alakmak pasen naar Snow. Alakmak loopt zelf door. Snow geeft de bal aan Auwassar. Nee, dat is Fachtali die hem dan de breed legt voor Auwassar. Die schiet en schiet in de handen van Van Loo. En zo blijkt dat als RKC rustig blijft en goed voetbalt en kijkt... En het overzicht houdt dat er uh, voldoende voetbal in de ploeg zit. En dat het eigenlijk allemaal best aardig loopt in die combinaties. Nu achterin waar het zo af en toe paniekerig oogde in de afgelopen 10, 15 minuten. Loopt het ook aardig omdat de bal in alle rust terug gaat naar Zoet. De uittrap wordt door Groningen verkeerd beoordeeld. En wordt opgevangen dan door Au Wassar. Aan de linkerkant van het veld Vachtali heeft gezien dat Snow in het centrum opduikt. Snow wordt op het laatste moment door Sparf zijn directe tegenstander van de bal gezet. En dan kan die bal worden opgevangen door Van Loo. Huistra Ijsbeert langs de zijlijn. Dat doet Brood overigens ook, zo'n collega. Nog 15 seconden te gaan. Ze ogen allebei niet ongelooflijk tevreden. Van Pepper komt nog eens een bal weg. Maar ik kan me voorstellen dat het voor Brood met name voelt als een opluchting. Als je vier wedstrijden op een rij hebt verloren, nu weer een punt. Het publiek viert dat in ieder geval zo. Het eindigt gelijk. RKC Groningen 1-1. Nou, dan krijgen we ook nog een paar minuten bij Roda Heer de dacht nog niet meer. Ja, buiten die extra tijd komt er nog wat extra tijd. Het is 2-1 voor Heerenveen bij Roda. Maar een blessure bij Elm na zwaaiende arm van Pluim. Ergens op het middenveld. Ik had niet de indruk dat dat met opzet was van Pluim. Maar het zorgde wel voor vertraging in de wedstrijd. Inmiddels is de bal weer in het spel. Geldt ook voor Elm. En we kunnen verder met Dost aan de linkerkant van het veld. Judy ziet ja, Zo halverwege de helft van Roda. Aan de linkerkant trekt naar binnen. Naar de as van het veld. Besluit niet te schieten met rechts. Daar leek het even op. Schiet dan de bal aan tegen de benen van Wielaert. En Vukovic met de bal ineens naar voren in de richting van de spit. Of wie daar dan ook staan aan de kant van de thuisploeg. Bijvoorbeeld Malki, Maar die verliest het duel halverwege de Heerenveen helft van Jammaat. Er was vier minuten blessuretijd bij opgeteld. Er zijn er drie minuten van verstreken. Maar dit gaat zeker nog wel twee, tweeënhalve minuten duren vermoed ik. En de Heerenveen is nog zeker niet uit problemen weg. Ingooi genomen door Jammaat. op vijf voor de middenlijn. Ineens naar voren gejaagd. Daar is Kisek, de doelman van de thuisploeg. Komt zijn strafstopgebied uit om die kansloze bal eigenlijk van Janmaat op te pakken. En door Kicek, de Poolse keeper, opeens naar voren gespeeld. Zomer wint het kopduel in de as van het veld van Malki. Bal komt terecht bij de middenlijn bij Flederens. Van La Para komt dan storen. Hij raakt de bal eigenlijk als laatste aan. Waardoor Flederens moet gaan gooien. Maar er is nergens een ballenjongen in de buurt, en er is ook nergens een bal. Dat heeft vermoedelijk iets met elkaar te maken. Uiteindelijk vindt Vlederis uh, toch een bal. Kost allemaal wel veel tijd dit. 1,15 15 over de middellijn. Dat is waar Vlederis uh, staat. Hem nog een keer zien schieten trouwens. Rakelings langs de kruising. Het zou de verdiende gelijkmaker zijn geweest van de thuisploeg. Vervolgens nog de bal er maar niet in voor Rode JC. Dat u ook nog ziet dat Mitchell Donald even op de voet wordt getrapt. Kan wel verder. En het zijn is gegeven door Van Veldhoven aan Kijsjeck. Nou vooruit maar. Mee naar voren bij deze vrije trap. Vlederen ze met twee handen in de lucht. Dat betekent ongetwijfeld een bepaalde manier van de bal voorgeven. Maar wat is dit nou? Het is een voetzoeker. Die bal gaat helemaal niet omhoog. En is uitermate eenvoudig te verdedigen. Toch weer een voorzet bij Roda. Achterin is het pluim. Maar die kan alleen maar terugleggen. Geen kracht meegeven. Jonker! En dan gaat de bal naast zich. Dit had hem moeten zijn. Een van de weinige kansen voor Mats Jonker. Uitgezonderd één of twee momentjes in de eerste helft. Hij raakt de bal eigenlijk vol, zo lijkt het vanaf hier, vanaf hoog op de tribune. Maar dan schiet hij hem 10 centimeter langs de paal in de 95ste minuut inmiddels. Op die voorzet van Vlederes naar die zwakke vrije stap in eerste instantie. En Jonker een vrije schietkans en ja, die helpt hij dan om zeep. En zo blijft het 2-1 voor Heerenveen met uh, Van de Bussen. En de keeperstrap richting van La Panna. Vukovic wint het kopduel. Daar op het middenveld opgepakt bij Herenveen. Maar dat hoeft allemaal niet meer. Er wordt geblazen voor het einde van deze wedstrijd. te ten nauwernoot En ook ja, ontrecht eigenlijk met 2-1 wint. Roda startte zeer goed in de eerste helft. Zeker gezien de wedstrijden van de laatste weken. Maar Herenveen sloeg toe via snelle counters. En dat is ook een kwaliteit. Ik denk aan het einde van de rit had er nog wel een discussie gaat komen. Tussen Jans, Narsing en Assaidi. Narsing werd op op een bepaald moment in de slotfase gewisseld reageerde daar boos op. Assayidi ging hem nog eens uitgebreid zitten steunen op de bank. En Jans heeft daar nog wel een woordje mee te spreken met die twee. Maar Heerenveen wint wel in Kerkrade met 2-1. van Eliza Doolittle... Het is dus rust bij Feyenoord NEC, de rust dan daar 0-1. RKC Groningen eindigde in 1-1. Roda tegen Herenveen in 1-2. En eerder op de avond eh, won NAC van Vitesse 1-0. Doelpunt viel vlak voor rust uit een strafschop van Gorter. Eh, maar het meest opvallende was dat de opstelling van Vitesse... Eh, die iedereen op papier kreeg, niet de opstelling was waarmee de wedstrijd begon. Want Vitesse moest twee wissels doorvoeren. Van der Struik en Boni waren te geblesseerd om te beginnen. Daarover de trainer van Vitesse, John van der Brom. Ja, daar moet je heel snel improviseren. Je moet jongens erin zetten die, die zich nog niet warm hebben uh, kunnen maken. Uh, overigens hebben die dat geweldig gedaan. Dus daar moet ik die jongens een groot compliment voor geven. Maar het is wel raar. En ja, dat was wel uh, daardoor denk ik ook een beetje de onzekerheid in de ploeg. Dat het, dat het zoekende was. De, de vaste dingen die waren er even niet. En dat duurde ons nou, inziens een beetje te lang. Waardoor we ook nog eens een keertje overgingen om, om anders te gaan spelen. Met vier mensen op het middenveld. Om wat grip op, op hun middenvelders te krijgen. Um, dat lukte de eerste helft eigenlijk uh, ja, niet goed. Omdat we dat qua uitvoering niet, uh, niet goed deden. Uh, nou, dan heb je eindelijk in de rust even een moment... om die gasten wel uh, even duidelijk te maken hoe we het uh, moeten gaan doen. Tenminste wat we voor ogen hebben. In de tweede helft hebben ze dat heel goed gedaan. En, ja, je krijgt nog net, uh, net voor rust ook nog eens een keer de dompen van de, van de strafschop. Wat in mijn ogen een lachertje was, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het nog niet teruggezien, dus dat uh, is voor mijn eigen rekening. Ja, uh, Petersen loopt in de rug van Lulling. Dan kun je zeggen, ja, uh, maar het is toch slim? Uh, uh, het zijn twee spitsen. Die, uh, ik kan natuurlijk al sowieso niet dat, dat onze spits uh, in, de, in, de, in de 16 verdedigend... Dat is, uh, dus er gaat daar heel veel aan, uh, aan vooraf. Maar ja, ik denk, als je voor dit soort overtredingen penalty's gaat geven... Dan, uh, dan blijf je aan de gang. En, uh, ik vind dat het geen strafschop was. Uh, ik heb net met z'n mes al een aantal uh, die het eens zijn. Uh, er zijn ook mensen die zeggen van, wel, waaronder jij. Dus uh, er zal altijd discussie blijven, maar... Ja, uiteindelijk vlies je door mijn inziens toch een, ja, een fout van Vink van de wedstrijd. En ja, dan is het extra zuur en dan ben je wel teleurgesteld. Ja, er werd in de eerste helft al diverse keren toch wat uh, geprotesteerd en heftig gereageerd op beslissingen van Vink. Die af en toe ook wel in het voordeel van Nakleek uit te pakken. We hebben alles tegen gehad. Alles. Echt alles. Dus uh, kijk, in dat opzicht zeg ik ook van uh, als je dat gevoel hebt. Uh, dat je alles krijgt. Ik ben blij dat jij er zelf over begint. hoef ik er niet over te beginnen. En dan ook nog eens een keer zo'n strafschop. Ja, dan heb ik er een uh, uh, vervelend gevoel. Het past in de lijn van arbitrage? Ja, en dan moet je, moet je bij, uh, bij Fink zijn. En, uh, en ik heb daar een aantal keren ook duidelijk gemaakt... dat ik het absoluut onzin vind, uh, vond dat, uh, dat de overtredingen werden gegeven. Maar we kregen echt alles tegen. Ja, nou, we kunnen weer over arbitrage gaan houden, uh, gaan maar... We hebben, we hebben de wedstrijd verloren en uiteindelijk hebben we de tweede helft nog kansen genoeg gehad om het, om het recht te trekken. Hoor. Want ik denk dat we zeker de tweede helft gewoon uh, prima gespeeld hebben. Uh, goed de zijkant uh, gezocht hebben waarbij Mitschi heel goed uh, doorkwam met goede voorzetten. Jasoeda, uh, dan, ja, dan moet je een beetje geluk hebben dat zo'n bal. En, ja, Raoula die had het geluk dat ze constant op zijn lichaam kwamen. Uh, in de eerste helft al met, van, met Jan Hardy van de Heide. De tweede helft met, met Boni en van Marcus. Ja, dat zijn gewoon, uh, de, ja, eigenlijk deed iedereen alles goed. Inclusief de keeper. Dus dan heb je pech en dan vlies je. Dan vlies je. Ja, en dat zei Sean van der Bron tegen Jeroen Guter. Trouwens, ik hoorde ook bij degene hoor, die vonden dat het een strafschop was. Uh, maar het avondje nak is weer terug. En dat zag ook trainer Sean Karelsen. Ja, ja, ik heb ook uh, erg genoten van het spel natuurlijk. Maar ook uh, van de werklust en ook uh, van, de, van de sfeer op de tribune. Want het was weer een, echt een ongelooflijk avondje NAC. Wat een beleving. Ja, ja en uh, nogmaals, uh, vooral de eerste helft goed voetbal. En uh, de tweede helft was natuurlijk wel wat overleven bij Vlagen. Maar als je dan de sfeer ziet en uh, de werklust van die gasten. En, uh, ja, er gebeurde van alles op het veld. Dus ik denk dat iedereen wel genoten heeft. Is dit waar NAC voor staat? Ja, nou ja, kijk, uh, het blijkt dat we toch wel uh, aardig mee kunnen met ploegen uh, als Vitesse. Uh, ik moet zeggen dat wij uh, tegen Excelsior en tegen VVV uh, hebben wij gewonnen uh, de weken hiervoor. Maar dit was toch even een graadmeter. Uh, uh, ja, toch even achter je oren krabben van uh, hoe staan we ervoor. En uh, er is toch gebleken dat we toch wel aardig met dit niveau mee kunnen uh, met Vitesse. Die toch pretenderen om bij uh, zeker het linker rijtje, misschien wel bij de eerste achter uh, te eindigen. Nou ja, op basis van de wedstrijd van vanavond en met name de eerste helft... Uh, kan Nak daar dan ook al mee gaan doen? Ja, de eerste helft heb ik echt genoten, want uh, uh, goed voetbal via de zijkanten. Veel kansen, gegeerd of kansen, een paar kansen en uh, veel uh, schietkansen. Um, en heel weinig weggegeven, één kans van, uh, van de rijden. Ja, dat was een van onze beste helft van dit seizoen. Maar met name ook het afjagen en de, de beleving, de, de, de passie, de overgave Alles zat erin. Ja, ja maar dat, dat wordt ook verlangd hier thuis. En het publiek gaat er dan ook achter staan... En dat hebben ze goed op kunnen brengen, ook op de goede momenten. Want uh, het is ook nog wel eens met een jonge ploeg dat, uh, dat het soms uh, als een kip zonder kop uh, jaar is. Maar dat was uh, totaal niet vandaag. Dat hebben ze prima gedaan. En dat kost wel kracht, want dan zie je in de tweede helft dat het wat, uh, wat minder wordt. Toen ging ze ook met twee spitsen spelen. Kregen we het af en toe nog wel even benauwd, maar dat hebben ze goed uh, toch wel uh, volwassen uitgespeeld. Bij Vitesse zijn ze erg ongelukkig en ontevreden over de penalty die is gegeven door Vink. Voor je het een terechte penalty? Ja, ik heb hem nog niet op beeld uh, terug uh, kunnen zien, maar ik dacht van wel. En uh, de jongens zelf zei ook dat hij uh, terecht was. Dus, uh, maar ik, vond ook wel, uh, ik vind het sowieso op basis van de, zeker de eerste helft waar je terecht hebt gewonnen. Hoor. Dus uh, penalty uh, wel terecht of niet. Dat doet niks uh, af aan uh, hoe we hebben gespeeld. En uh, dat we terecht drie punten hebben gehaald.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 Bob Dylan uit 1962, wat waren we nog jong, don't think twice, it's alright. En die houdt kwam bij Feyenoord NEC. Ik denk dat uh, wordt wel weer een bruggetje. <laughs> nee, juist niet dan, hè? Ja, ja. Tweede helft is begonnen. Ik ben zei, een mis... wat waren we nog, jong? Oh, ja, ja, daar bedoelde jij de regisseur en jezelf mee. <laughs> Die was wel heel jong. Uh, balbezit voor NEC. En uh, is het een schot? Nee, nog niet. Jawel, in tweede instantie wel. Maar ver langs het doel van Erwin Mulder. Een wissel bij Feyenoord. Miguel Nelom is gekomen voor de matig spelende. En dat is een understatement Bruno Martens in Die aan de kant is gebleven. Dat betekent dus dat er een bek uitgegaan is. En een bek bijgekomen is. En nu is Bakal in balbezit. Maar die speelt ook een hele... Matige wedstrijd tot nu toe en toch heb ik uh, het, en voor Feyenoord uh, een redelijk gevoel dat het uh, wel eens in de tweede helft wat beter zou kunnen. Dat moet ook, want Feyenoord staat 1-0 achter door de doelpunt in de zesde minuut van Van der Velde. Een paar mogelijkheden gezien voor NEC, veel mogelijkheden, weinig kansen voor Feyenoord. En nu heeft Feyenoord balbezit via Bakal. Bakal probeert uh, de bal in de buurt in ieder geval te spelen. Van John Guidetti. Die echt geen fatsoenlijke bal heeft gekregen in de eerste helft. En zich dus ook niet kan onderscheiden. Nu dan misschien als Cabral de bal aan de rechterkant heeft. Cabral probeert zijn tegenstander te dollen. En dat is uh, uh, Comboy. Maar nu heeft hij twee man tegenover zich. speelt de bal tussen de benen van Comboy door. Maar die tweede man uh, let goed op. En speelt de bal dan heel ver uit het strafschopgebied. Uh, wordt opgevangen achterin door Ron Vlaar. Die een opvallende rol speelt in de eerste helft. Door lekker veel naar voren te gaan. En uh, de paasjes te geven. Die eigenlijk uh, ontberen. Nu is Liadan. Leerdans... ...aan de rechterkant weg. Kan de bal voor het doel geven. Komt de bal bij Bakal en dan is het de keeper Babos die voor het eerst eventjes... Uh onder vuur werd genomen, maar Bakal kreeg de bal niet lekker mee. En dus was dit een eitje voor de Hongaarse keeper en aanvoerder van NEC, die de bal snel naar voren speelt. Nelon komt de bal, maar komt hem bij Schöne. Schöne bal naar George. George bal naar Van der Velden, de doelpunt te maken. En dan gaat de bal breed. En uh, Vaders die een goede bal probeert te geven, uh, maar net niet uh, lukt omdat Vlaar er tussen zit uh, richting uh, Schöne. En dan een overtreding van Klaas. Vrij trap voor NEC. Er moet gewoon snel iets gaan gebeuren bij Feyenoord. Wil men deze wedstrijd nog een beetje cachet geven. Overigens, de laatste drie wedstrijden tegen NEC, zowel uit als thuis, zijn niet gewonnen door de Rotterdammers. Dus dat ze met 1-0 achter staan, is eigenlijk niet eens zo vreemd. geen Funky Bahia van Sergio Mendes, gaan we naar het uh, samba-voetbal van Feyenoord en RDC. Andy. Ik weet niet naar welk uh, verslag je dan gaat. Ik nog maar... een bruggetje maken. Oh ja, nou is weinig samba vooralsnog. Uh, Ron Vlaar gaat maar weer eens op pad. En uh, dat is eigenlijk de enige positieve uitzondering bij Feyenoord. Als hij de bal aan Schaken geeft. Maar Schaken, ja, het, het ziet er allemaal wel aardig uit. dan heeft hij de bal, maar... Uh, hij denkt vandaag dat hij in het blauw speelt. Want elke bal gaat naar de tegenstander. En dan uh, is het uh, George die datzelfde maar eens doet. en komt de bal via schaken terug bij Ron Vlaar. Die gaat via de Vrij. Die heeft hem uh, de hele avond al in de achteruit staan. Maar nu eindelijk gaat hij naar voren. En dan bereikt hij aan de rechterkant Leerdam. Leerdam wel in de achteruit naar El Amadi. El Amadi naar Klaasie. Klaasie in de middencirkel wil even naar achteren om wat ruimte te scheppen voor de Vrij. De Vrij met een paar stappen naar voren speelt de bal de diepte naar Guidetti. Guidetti naar Cabral. Cabral die zojuist een heel aardige actie in huis had, maar de bal niet gaf. Op het moment dat hij ongeveer drie man om zich heen had. En dat is eigenlijk een probleem. Als de bal naar de linkerkant gaat, over problemen gesproken. Klaasie geen fatsoenlijke ballen naar voren. De aanvulling. Vanaf het middenveld is uh, dermate matig dat uh, de aanvallers er ook helemaal niets mee kunnen. Deze bal ook veel te hard voor schakenbal over de zijlijn. En dan mag er gegooid gaan worden door NEC. Dat nog altijd met 1-0 voor staat. Uh, en dat is toch uh, knap te noemen tegen Feyenoord. De ploeg die zoveel mensen mist met Wellenberg, Sefu, Nuiting, Amieu en Groossens. Uh, allemaal geblesseerd. En dan is er bijna de mogelijkheid voor Guidetti. Maar ook die bal is veel te scherp en veel te hard van Leerdam. En dan uh, kan Guidetti er niet bij... En nog steeds niet zijn eerste veldgoal scoren. Goed, Babels gaat de bal maar weer eens in het spel brengen. 24 doelpunt uit voor Feyenoord spelend in het seizoen 2004-2005. En nu alweer een tijdje als aanvoerder onder de lat bij NEC. Doet het rustig aan, is natuurlijk bijzonder ervaren met dit soort zaken. Staat 1-0 voor en heeft weer een half minuutje gepikt als hij de bal richting Van de Velden speelt. We gaan zo dadelijk naar het nieuws van 10 uur. Maar het nieuws uit Rotterdam is in ieder geval voor de Rotterdammers niet echt prettig. Want Feyenoord staat nog altijd door het doelpunt van Nick van der Velden in de zesde minuut met 1-0 achter. En we hebben alweer 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Als Feyenoord wel veel balbezit heeft, maar heel weinig kansen. En langs de op 1. Hallo, vroegevogels.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 Amsterdam ondergronds. Ronde zandoogjes. Nico de Haan ziet bleken. Keplein Spanners. Een onderscheiding voor tuinreservaten. Paardenbijters, Steenrode heide libellen. En Jaap Dirkmaat over stadsnatuur. Zweefvliegen, schorsvliegen. Luister morgenochtend van 8 tot 10, 10. naar... Vro wat een boeiende en wat een prachtige periode. Vroege Vogels. Radio 1. Dag. Het nieuws van alle kanten.